Waarmee wij dan weer even een soort jaar geclasseerd zijn. Waar zit je? Wat, ja. sorry, heb ik niks mee te maken. Ja? Uh, twee dingen. Uh, hmm. Sien de Nooier is geslaagd voor haar MO Nederlands. Ze is hier nu anderhalf jaar. Ze is hmm. ingewerkt. Ze is goed...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 Hoe gaat het nu met Halbe? Dat kan je beter zelf vragen. Waar werkt hij aan? Aan de systemen. Goed. Ga jij nog een keer met meneer Balk? Of moet ik dat doen? Ik zal het nou doen.